Uh, Peter, hm. Roger, uh, sorry maar, ik moet weg. Uh, waar naartoe? Ja, daar leg ik straks wel uit. Ik ben over een uurtje terug. Ja, maar wacht nu eens Hallo. <lacht> Annelo. Dag Stefan. Oh, ik ben blij te zien. Kom kom binnen. Ik, ik, ik kan niet lang blijven. Hè. Peter wacht op mijn gerechtshof. Weet hij dat je hier zijn? Nee. Goed. Je moet blijven kunnen. Oh meneer, geen wijn nu. Ik ben naar hier gekomen om te luisteren wat je mij te vertellen ja, hebt. Oeh, zoals je Anna, Anne, ga zitten. Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat je brandt van uw schierigheid. Ja, aan de telefoon heb je gezegd dat je nieuwe informatie had over de dood van je vader, dus ja... Ik, ik dat... weet wie dat hem vermoord heeft.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 Luister, ik wil best uw vriend blijven, maar meer dan vriendschap kunt u van mij niet verwachten. Is dat het definitief antwoord? Ja, absoluut. Maar vriendschap, dat is voor mij niet voldoende handen. Ik hou van u. Stefan. Ik zie u graag. Dat, dat weet het ja, toch? Ja, sorry, Stefan, maar nu... Oké, oké, oké. Mens, mag toch proberen niet? Mijn vader was een smeerlap. Mijn moeder veel verdriet aangegeven. Tja, die dingen gebeuren. Ja, en verkrachten haar. Wat? Mm.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 Maar je kijkt zo. Ja, wat bedoelt je nu? Waarom zeg je dan nu dat, dat, dat, dat laatste? Het is toch zo. Ja, maar is dat de reden waarom je gebeld hebt? Dat je me hier terug was? Ja, dus. Ik denk dat ik maar beter ga. Ik... Ja, maar, wat oh. doe je nu? Oh. Oei, ik ben een beetje duizelig. Ja, blijf dan toch zitten. Oh, die wijn. Er, er zat iets in die wijn. Je hebt iets in die wijn gedaan. Misschien. Oh. Wat zei je van plan? Wat zei je, je van plan? Dat, dat zei ik toch al. Bewijzen wie dat een dader is. Oh ja, oh. Ah, kom, kom, ga hier maar rust, ergens liggen. Alles komt goed, hè? Ja, alles komt goed, al een keer. Goed, zeg. Tudie, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Doe. Barapop. Ah. Met Versavel. Guido, ik ben het. Ja. Hannelore is niet hier. Wat hè? Uh? Ik kom thuis en Josjan is er nog. Ja, de, de baby op pas. had daar gezegd dat ze om vijf uur terug zou zijn. Ja, ah. uh, en hoe laat is het nu? Tien over zes. Ah ja, hij zegt, ze zal ergens opgehouden zijn, hè. Hoe dikwijls is dat met jou al niet gebeurd? Ze zal maar een uur wegblijven. Ik was vanmiddag samen met haar bij Beekman. Ze krijgt een telefoon en hop, ze is weg. Ja, waar waar naartoe? dat ja, weet ik nog niet. Ik zeg het juist. Ik ben er niet gerust in, Guido. Maar Pieter Annelore kan haar mannetje toch staan, ja, dat wel, he? maar ik moet terugdenken aan een paar maanden geleden. Ja, je moet toch niet altijd het ergste denken? Nee, je hebt gelijk. Maar waar, waar zit ze dan? Maar fa, Pieter, vertrouw jij je vrouw zo weinig? Nee, natuurlijk niet, maar... Verdomme, hè? Peter, zijn nu eens twee minuten kalm, ja? Drink een duvel, hm? Kijk wat tv. Je zal zien, ze komt zo binnen. Dat is te hopen. En in het andere geval mag ik dat straks eens terugbellen? Altijd, Peter. Altijd, dat weet je. Oké, okay, bedankt. Oh, zenuwbeest. Pudu, Van, ik, oh, ik ben misselijk. Nog even wakker blijven, schatje. Nog even goed kijken en luisteren. En dan mogen we straks zo lang slapen als dat je wilt. Ah, kom, kom. Kom, je yes, mee. Ja, kom maar. Ja, ja, ja. Oeh, je het Voilà, Ik heb je bewijsstukken beloofd niet. Wow, hier is er alleen. een. Een barkruk. Een bar kruk, Kom, ga zitten. Ja, kom, ga zitten. Je staat op slappe benen. Wat gaat er gebeuren? Kijk, hier. Onder de zitting van het krukje zit een semafoon, zie je? Hier. Ja, die kan geactiveerd worden. nog een gsm. Als ik het juiste nummer kent, natuurlijk. Zal ik eens proberen? Even wachten. Jawel. Het lukt, hoorde. De semaphone en de kleine motor in gang gezet. En wat is het gevolg, denk ik? Die kruk zakt. Ja, ja, ja, in de ja Het de kruk zakt zoals nu. De zitting zakt, de steun valt weg. En iemand die op dat ogenblik met zijn nek in een strop zit, die ziet het licht uitgaan. Oh, oh, oh, Oh, niet vallen, Hanneke. Uh... Van een stokje draaien, dat mag. Dat is als best zo.